Erik Kortom. Goed, nieuws is even kwijt. Het is iets over negen. Een hele mooie vrijdagavond. vrijdagavond sluiten we in BNN Today de week af. Deze week doe ik dat met columnist Lamia Aharoua, mensenrechtenjurist en adviseur Mohamed Elmi... en politiek verslaggever van het Algemeen Dagblad Frank Hendricks. Meekijken mee kan, zei ik net ook al, via het knopje webcam op radio1.nl. En mee twitteren vinden we ook hartstikke leuk. Ook Lamia, want die, die twittert zich Zeker. nog steeds helemaal zuf, hè? <lacht> nog steeds, ja. <lacht> Een grote hobby, bijna je beroep. <lacht> um, dat kan natuurlijk met hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Oerlof. Het was de week van de comebacks. Ja. ja. Wij doen dus weer helemaal mee in de koude oorlog. Erbe <laughs> maar gaat weer schaatsen. Maar dat is allemaal klein bier vergeleken bij de rentree van volksheld nummer 1. De man die tegelijkertijd misdaad en onfatsoen kan bestrijden. En een borrel kan drinken. <laughs> Hero Brinkman. Ja. De ex pvv kan het niet laten, zegt hij. Hij begint een politieke partij, speciaal voor kleine ondernemers en zelfstandigen. De partij mikt als eerste op de Provinciale Statenverkiezingen. Het is nog niet duidelijk of Brinkman zelf lijsttrekker wordt. Wel dat hij voorlopig gewoon de straten veilig houdt als politieman daarnaast. En nog meer mooi nieuws, misschien nog wel veel belangrijker. Hij en zijn vriendin zijn weer bij elkaar en dat is... Top, vind ik. <laughs> Top. <laughs> Misschien dat dat ook wel de reden is dat hij weer <tie> wil gaan werken. Je weet het niet. Um, Hero Brinkman komt dus met een nieuwe partij. Hij zegt dat hij zich wil richten op zelfstandigen... die door de VVD in de steek zijn gelaten. Is dat een, uh, is dat een niche die hij moet gaan bedienen, Frank? Ja, ik vond het op zich wel een goed idee. Je kunt je alleen afvragen of hij is volgens mij zijn hele leven ambtenaar geweest. Of nou ondernemers nou echt het gevoel hebben dat hij de ideaal... Uh, ja, Ja, yeah. ben je nog geen ambtenaar? Ja, ja, ik ja, ben wel ja. een ambtenaar. Ja. Ja, maar goed, uh, ik vond het wel merkbaar. Hij zei dat hij weer terug is bij zijn voldoende. Hij had ook nu tijd voor zijn zoontje. Want dat kan ik me altijd nog heel goed herinneren. Bij heel ja. maar als je hem op vrijdag belde, hoor hij altijd op de achtergrond zijn zoontje heel hard krijsen <laughs> <laughs> Dus uh, dat, uh, dat komt dan weer terug blijkbaar als hij nu weer een comeback maakt. Ja, ik las een tweet van Rolf-Jan Duin. Morgen, parlementair verslaggever van Novum, die zei, Hero Brinkman behaalde bij de vorige verkiezingen... 7500 stemmen, 700 minder dan Johan Flemings met zijn Joepie uh, de Boepie partij, geloof ik. En 5500 minder dan de UFO-partij, SOPN. Just saying, dat zei hij. Ja, dat was ook het eerste wat ik dacht. Wat gaat hij nu anders doen wat hij toen... Wat hij toen, dan wat hij toen heeft gedaan. Want het is natuurlijk. Uh, hij had toen nogal een grote mond over ja. hoeveel zetels hij zou uh, winnen. Tot op het laatste moment. En uh, uh, ja, nu begint hij gewoon opnieuw. Ja, kijk. Qua doorzettingsvermogen vind ik het echt serieus. Bewonder ik het wel een beetje. Uh, als, je, als, je, als je denkt. Uh, ik zie een niche. Ik zie een politieke niche en dan ga ik ja. voor, nou ja, doe het. Maar ik ben, ik ben echt, echt heel erg benieuwd naar wat hij precies gaat doen. Maar we hebben het over een niche, deze one issue. Dus de, de kleine zelfstandige, de ZZP'ers en de, en de kleine ondernemers... die door de VVD in zijn ogen in de steek zijn gelaten. Is dat een, is dat een groep die, die deze man als voortrekker zou kunnen behoeven? Nou ja, wie wil Jeroen Brinkman als voortrekker van een partij? Ja, weet ik niet. Maar nou. inderdaad, het is eigenlijk wat Frank net zei. Um, hij is nooit ondernemer geweest. En uh, ik, ik kan me ook niet herinneren ooit dat hij echt iets heeft gedaan. waarvan ik denk: oh ja, dat is iemand die ik, waarmee ik de link leg met uh, ondernemend Nederland. Nee. Zeg maar. Dus ik, ik mis een beetje de link. Volgens mij heeft hij gewoon een, een, een, markt, een gat in de markt gezien. En dan gaan we het langzaamaan doen. We gaan uh, stapjes maken via. Provinciale Staten, Eerste Kamer, geloof ik. Dat, was, uh, dat is het eerste, eerste plan, geloof ik. Goed, laten we dan hebben over een andere comeback. Of een andere opmerkelijke terugkeer in de politiek. Europarlementariër Twan Manders van de VVD. Daar was opeens ook nieuws over. Die mocht niet meer op de lijst van de VVD. En wordt nu lijsttrekker van 50PLUS in Europa. Frank, je hebt uh, als vreemde hobby de bewegingen van Twan Manders en de 50PLUS-partij. Ja, ja, ja. Ik weet dat jij daar s'nachts tot diep in de nacht uh, alle uithoeken <laughs> van het internet over aan het verkennen bent. Wat is er zo bijzonder aan deze overstap, Frank? Yeah. <sighs> Nou ja, ik had het al. Die geruchten gingen al heel erg lang. Het komt vooral omdat Twan Manders een goede kennis is van Henk Krol. Ze hebben ooit samen gestreden voor een nieuw Eurosongfestival hè, zonder de Oost-Europeanen. Ja, ik kan het zeggen, een dus, pikant uh... detail. Zonder, ik denk dat het allemaal daar begonnen is. Die vorige discussie over Rusland dus is dat, daar begonnen. Dat schept een band. En Twan Manders was natuurlijk een ja, politieke dakloze dreigde te worden. De VVD wilde van hem af. Hij mocht niet meer op de lijst. Hij mocht er zelfs niet lijstduur worden, omdat ze zo bang waren dat hij dan toch nog. Met voorkeur ja. erin zou komen. Dus uh, ja, hij heeft. Uh, ik denk dat hij probeert gewoon nog uh, een termijn eraan vast te knopen. En die kans is vrij aanzienlijk, denk ik, als je de peiling op dit moment dan ziet. Hè? Ja. Even voor de mensen die het van anders niet kennen. en het nog een, een klein plat karakter vinden. er zit een hele mooie Brabantse achterkant aan deze man. Hè? Hij heeft, ja, hij is een Brabant. Het is dus echt een grootheid. <lacht> uh, het is ook dat hoor je een beetje. dat gefluister binnen de VVD. dat hij, dus dat. Uh, Europarlementariërs hebben zo'n ondersteunend budget. En hij zou dat gebruiken om, om busladingen Brabanders naar Brussel te halen voor rondleidingen en zo. Hij ontkent dat zelf. Hij zegt: Ik koop er alleen een zakje friet voor. En die busreis betalen ze zelf. Maar, dus hij heeft een achterband in Brabant En um, dat is natuurlijk wat, uh, wat Jan Nagel, hè, de grote man op de achtergrond van Wel nou, kan, ja. ja. nou, kan gebruiken. wel kan gebruiken. Zeker op dit moment. Ja. Goed, nou, we gaan het, we gaan het meemaken. Um, ja, Lamie, Lam, heb je er nog iets over deze twee manders Of is het niet iemand die jij. Uh, nee, ja, ik, die zit, je ken? Ik, ik zit nu naast de man die dit eigenlijk ja. echt wel een hele tijd geleden heeft gezegd bij Politieke Junkies. Ja. Dus ja, ik vind het knap. Ja, had ja. Hem, je houdt hem scherp voor ons in de gaten. Heel goed. Ja, wij, uh, wij, gaan, uh, wij gaan een plaat doen, want iedere, iedere week uh, zet onze Kees een, een nieuwsfeit op muziek. En dat heeft hij ook deze week weer fantastisch gedaan. Luister even mee. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja, ik ga er zelfs nog wat over vertellen. Precies. Ja. Is het fenomeen Zwarte piet racistisch? Ouderwets en bekrompen? Die vraag speelde deze week weer eens. Dat was in Amsterdam, zelfs een heuse hoorzitting over het fenomeen. Naar aanleiding van officiële klachten. Het is een vraag die Nederland steeds meer lijkt te verdelen. Meer nog dan de vraag Ajax of Feyenoord, Rutte of Samson of Jim of Jamai. <laughs> De beide kampen hebben maar weinig begrip voor elkaar lijkt. het. Elke week zetten wij dus hier op vrijdag nieuws op muziek. Onze nieuwsbeat noemen we dat. En deze week voegen we een nummer toe aan de toch al niet misselijke kanon van Sinterklaas liedjes. Zwarte Piet versus Naughty Boy. Dat vond ik dan zelf wel weer geestig eigenlijk. En uh, Sam Smit doet ook nog mee. Het heet La La La. La. Ieder jaar is er wel een vuurtje rond de vragen of zwarte piet nog wel wenselijk is als de knecht van de Goed Heiligman. Racisme ja nee. Dit jaar lopen de gemoederen hoger op dan ooit. Met praten, Wat mij betreft staat Zwarte Piet voor een koloniale oprisping. Het lijkt alsof wij terug willen keren naar die periode waarin ik eigenom zal zijn van een van u. Maar er groeit toch echt geen enkel kind volgens mij op met het idee dat die Zwarte Piet voor racisme staat. Elk woord kan als geldwoord ja. gebruikt worden. Woord, meneer. Het feit dat de stem van de donkere Nederlander in Nederland niet gehoord wordt, daar moet het aan gedaan worden. Mensen die zich gediscrimineerd voelen hebben een probleem. Dat los je niet op door de Zwarte Pieten weg te doen. De Zwarte Pieten zijn een onderdeel van een verhaal dat we al meer dan 100 jaar vertellen. Het is een mooi feest. I'm covering my ears like a kid Ik vind het geweldig. En jij kijkt en je denkt van hé hey, verrek, die lijkt een beetje op mij. Maar het gaat er uiteindelijk om van wat, wat is het effect van een zwarte piet op mij. En dat was niet positief. Ik denk dat met het weghalen van het fenomeen het racisme niet weghaalt. Wij maken de traditie niet, die is nu eenmaal aanwezig. Voor een deel van Nederland is dit... Heel fundamenteel en het andere deel van Nederland zegt, waar heb je het over? Voor mij bestaat het niet, dus dan bestaat het niet. Centerklaas bestaat niet. Goed, laten we doorgaan. Even voor de kinderen die nog kijken, die rare schreeuwende meneer Prem. Die is in het echt gewoon helemaal wit hoor jongens. I'm Piet is zwart, maar onder dat zwart is hij wit. Heel lang geleden, dan, dan was ik wit. Hoe? Omdat ik veel door de schouw spring. Ik heb een antwoord over die rode lippen. Als je namelijk door te smalle schoorstenen te hard naar beneden gaat, gaan je lippen langs de stenen muur en dan worden ze heel rood van. Wel fijn is als we de traditie zelf op geen enkele manier in gevaar brengen. Het is gewoon de hype van de dag en die is echt uh, op 6 december. Is hij er helemaal over? Ik denk dat men het best gevoelig voor is. Mijn oplossing was dat het gewoon een kleurenpiet wordt. De hype van de dag, maar het was wel. Uh, het was al zeven dagen de afgelopen week in ieder geval. Uh, BNN Today News hoorde je over de zwarte pieten discussie. Ik praat erover verder met columnist Lamia Arawaai. Uh, mensenrechtenadvocaat Mohamed Elmi en politiek verslaggever... voor het Algemeen Dagblad Frank Hendricks zitten hier aan tafel. Premier Rutte heeft zich inmiddels ook in de discussie gevo gevo gevoegd. We gaan het er niet heel lang over hebben... want het is deze hele week is het echt volledig uitge uitgezogen, dit onderwerp. Maar uh, hij heeft zegt, ja, Zwarte Piet is nou eenmaal zwart... en daar kan ik niks aan veranderen. Uh, wie wil hier iets over zeggen? Mohammed. Nou, um, de mensen thuis kunnen me niet zien. Behalve via de uh, webcam. Dus ik, ja. ik heb een kleurtje. Yo. Ja. <laughs> en ik zou, ik zou tegen, ja, tegen premier Rutte willen zeggen... Ik ken heel veel mensen. Maar ik ken geen enkele zwarte persoon die ook Piet heet. Ja. Dus het gaat echt hier alleen om Zwarte Piet. En ik vind het best wel jammer dat hij... Uh, hij had beter niks kunnen zeggen dan... Zwarte Piet is nou eenmaal zwart. Uh, zwart en daar kan ik ja, niks aan doen. Ja, ja, precies. Even, want jij komt van origine uit... Somalië. Somalië. Ja. En hoe oud was je toen je hier naartoe ging? Um, acht, bijna negen. Nou, dat is een leeftijd waarop Sinterklaas nog toe doet, zou ja. ik maar zeggen. Ja. Wat was jouw eerste indruk van um, dat gezellige ja. volksfeest in de, begin december? Uh, ik, ik zat in, nog in de, in de asielzoekerscentrum. Toen uh -huh. ik voor het eerst kennis maakte met Zwarte Piet. En ja. ik, zat in, ik zat in een klas. En op een, gegeven, op een gegeven moment zag ik van die kleine... Uh, uh, kleine bruine steentjes dat er door de klas vlogen. En ik dacht, wat, wat krijgen we nou? En iedereen werd heel, werd heel erg enthousiast. En ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Ik word bekogeld, hou ja, op. Ja. En toen kwamen op een gegeven moment twee mannen binnen. of Het, het kon ook vrouwen zijn met lippenstift. En we waren helemaal zwart geschminkt. En ik, ik kon het niet plaatsen. Maar ik vond het heel erg vreemd. En dat gevoel is me altijd bijgebleven dat ik het altijd heel raar vond. En, um, maar vond je, vond, vond je het op dat moment vreemd omdat je het idee had... <lacht> Lamia komt niet meer bij, maar uh, op dat moment vreemd omdat je het idee had... dat daar, laten we zeggen, uh, mensen gesminkt... Naar jouw voorbeeld of yeah. binnenkwamen of op een andere manier vreemd. Ik dacht: van word ik nou voor de gek gehouden? Of okay. Moeten ze mij hebben? Of... Nee, want dat is precies ja, de precies. discussie waar het ja. om gaat. Weet je. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat als jij op je achter hier naartoe komt, dat je denkt. Ja. Hè, dat zijn dus hier? witte kinderen gesminkt zoals ik. En die gaan steentjes naar me gooien. Dat lijkt me inderdaad. Dat is heel vreemd gewaar want Je hebt ook geen pepernoten, dus dat is ook al heel erg raar. Maar iedereen vond het heel normaal. En iedereen zegt van ja, maar dit is leuk. Dit is strategisch dit zie. Um, en veel later, toen ik op de universiteit zat, um, waren heel veel uh, exchange studenten. Dus, en een Amerikaan kwam een keertje naar me toe en hij zei, Mohammed, are they fucking kidding me? Yeah. Is this... Is Are they serious? What is this? Oh, black well, faces, the, yeah. Black faces, weet je, is, is this even legal? Vanaf, wel, vanaf welk moment begon jij, wat je zei, ik vond het vreemd toen ja. je acht was? Vanaf welk moment vond je het vervelend worden? Of is dat nooit zo geweest? Dan heb je altijd gedacht, nou, het is een beetje achterlijk, een soort van. Nou, ik vond, het, ik vond het altijd, zeg maar, een bepaalde, zeg maar, drie weken voor Sinterklaas, wat er met Sinterklaas, dacht ik van, ik hoop dat het snel voorbij gaat, omdat okay. ik het nooit prettig vond. En als ik ze ook zag. Vond ik nooit echt leuk, zeg maar. Dus, dus ja, het, het, het is toch een akelig gevoel wat uh, bij je blijft hangen. En uh, heel veel mensen zeggen dan: ja, maar we zijn niet racisten. Hmm. Maar het gaat niet om dat mensen zeggen dat iemand anders een racist is. Dus het, het gevoel wat ze bij mij of bij de zwarte medemens oproept. Ik denk ja. dat dat een hele zuivere ja, opmerking is. Want dat ja. is precies waar het om zou moeten gaan. Precies. Want dat is, ik ben prestator van dit programma, maar ik vind dat ik er ook wel wat over mag zeggen. Ik vind dat daar vaak de fout gemaakt wordt precies. door te zeggen dat het ook aan zou zetten tot racisme of nee. wat er ook Daar gaat Het daar gaat, gaat om het dat er mensen door gekwetst zijn. Op, op een manier ja. die je niet zou moeten willen. Lamia, je zat net heel hard te lachen om het ja, verhaal. Kan ik, ik, me goed worden, had ik kant. Ja. Jij komt ook niet echt uit een Oerlands Oer nee. gezin. Hoe, hoe heb jij je naar gekeken naar nou dit ja, feest? Ik, ik kom niet uit een Oerlands gezin. Ik ben wel gewoon blank. En ik, ik, ik, ik vraag me wel af of dat iets, uh, of dat meespeelt in mijn idee van zwarte Piet. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk pas, zeg maar, ik heb, ik heb pas de link gelegd met tussen zwarte Piet en, en Slavernij, het slavernijverleden uh, van Nederland door deze discussie. Ja. Uh, wat ik me altijd afvraag uh, Los van het feit, kijk wat Rutte nu zegt... dat vind ik echt een, een opmerking die gewoon echt nergens over gaat. Uh, er zijn mensen die zich uh, serieus gekwetst voelen uh, hierdoor. Inderdaad, precies wat er net gezegd wordt... wat Robert Vuijsje ook heel mooi in zijn stuk zegt in de Volkskrant. Het gaat er niet om of... Um, want dat is natuurlijk de eerste reflectie van ja. veel mensen. Ik ben geen racist en dit is gewoon een feest. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom um, dat veel mensen met een kleurtje zich dus blijkbaar wel gekwetst voelen. Maar ik vraag me dus af om, heel, om hoeveel mensen het gaat... Laat het dat heel zijn, eerlijk het, we het gaat om 21 ja. mensen die, uh, die, uh, ja, uh, die in zoverre een petitie hebben aangeboden ja, in Amsterdam. Ik dus bij mezelf, mm. is dit nou typisch zo'n discussie mm. waar wij, mm -hmm. de ja. verhevenen in de maatschappij, de gestudeerde, de gestudeerde mensen, weet mm. je wel, die een opiniestuk kunnen tikken en insturen. Is dit nou typisch zo'n discussie waar wij ons mee bezighouden? Of is dit ook een discussie waar veel mensen, uh, misschien dat jij dat kunt, kunt, kunt vertellen, moment. Goeie vraag. Ja, ja. Um, Kijk, ik, ik vond het altijd nooit een probleem. Want ik ben hier als asielzoeker gekomen. En toch heb je altijd een klein beetje gevoel van ik ben hier een gast. Dus ik denk van als ik, als ik gewoon mijn eigen ding kan doen. Als ik moslim kan zijn zonder dat mensen zeggen van, ja, moet je dat nou hier doen? Ja. Dan denk ik van ja, als, als mijn Nederlandse buurman of mijn beste vriend ja, ja. Bart. Zeg maar Sint-Klaas wil vieren. Vind ik prima, weet je wel. Als het maar niet mij, zeg maar, in mijn omgeving zich afspeelt. Dus ik denk van, ja, live and let live, weet je wel. Het is wel bescheiden. Ja, vind ik. Ik vind je daarin wel heel bescheiden. Want het gevoel van te gast, als je hier bent, dan ben je hier. Nee, nee, je bent ook hier, maar je hebt toch altijd soms een bepaalde gevoel. snap het, ik vind het wel heel bescheiden van je. Dat is eigenlijk een gevoelens die bij autochtone Nederlanders oproept. Het schijnt echt dat mensen heel erg hebben opgewonden over die mensen die klachten hebben ingediend. Zelfs met een parool stond, dat er beveiliging was ingehuurd bij die ja. hoorzitting. Dus blijkbaar raakt het mensen iets van... dit is onze cultuur, dat, dat, dat geven wij niet op. En ik vind het ja. ook zo... het zijn dus volwassenen die ruzie aan het maken ja. zijn... over hun ja, Frank, zou dat ook een beetje te maken kunnen hebben... want ik heb het stuk van Robert Vijsje ook gelezen... in de Volkskrant, wat inderdaad een buitengewoon goed geschreven, genuanceerd stuk was. En ik zie hem twee dagen later bij Paul Witteman zeggen... dat Zwarte Piet onze van Martin is. Ja, dat is een beetje... Toen dacht ik, nou schiet, beetje... schiet ook hij uit de bocht. Ik vind ja. die Quincy Gario, die, die stelt dingen zo... om het even in kleuren te houden, <laughs> zwart-wit... Ja. Dat, dat ik me die, re die reactie van autochtone uh, uh, Nederlanders... misschien dan ook wel weer een beetje ja, voor kan stellen. Ja, het is echt een discussie van uiterste. Ja. Dat zie je vaak bij dit soort onderwerpen. Hè. Je bent of voor of tegen ja. en de nuance, dat is viesbaar. Maar toch... Um, mis ik die nuance wel ja. weer. En ik heb ja. wel het gevoel om heel eerlijk te zijn, dat de discussie langzaam maar zeker aan het kantelen is. Was het eerst echt of je bent voor of je bent tegen? Ja, begint het nu wel een beetje, nou ja de, de, de commissie achter die hele intocht in Amsterdam, die al begint te zeggen, misschien ja. dat we honderd van de zoveel pieten een kleurtje kunnen geven, vraag je je ook weer af welk kleurtjes Ja, of te eh, wel, ja, een, Indianen, een, een, een, ja Chinezen, Het was nu een, een, een mooi voorstel mee? om het inderdaad gewoon witte jongetjes te laten zijn met een paar vegen in hun gezicht. Ja. Dus het ouderwetse ja. boerenknechten door ja. de schoorsteen verhaal. dan ben je er ja. ook vanaf. We hadden het net gehad ook over diplomaten. Als je ja. ziet, diplomaten in het buitenland, die hebben ook Sinterklaas, maar je ziet ook niemand die, die zich schminkt. Dus daar beseft men, oké, okay, het is gewoon fout. Ja. Dan is het vreemd dat we hier nog steeds als ja, het moet gewoon kunnen. En en de discussie wordt dan heel snel van ja, als je het niet bevalt, ga terug naar je eigen land. En ja. je kan Maar het, het gevoel ja. dat weet je, het gevoel. Ik heb namelijk hetzelfde gevoel als jij Lamia. Ja? Dat, dat het nu op een punt komt. Want hij komt jaarlijks terug. Hè? En ja, nou, hij ja. komt jaarlijks in een, wat hef, in een verhevigde vorm terug. Maar niet dat, zo dat, groot. Dat kantelpunt begint wel te komen. Ja. Is zo'n opmerking van Rutte dan niet dubbel onhandig? Nu? Ik, had, ik, had, ik, had, ik kan ja. daar niks aan doen. Ik ja. had liever gehad als, als, als premier dat hij er gewoon iets genuanceerder iets, zeg maar, over had gezegd. Of helemaal niks. Maar zo'n ja. kort door de bocht opmerking vind ik toch een beetje... Ja. Vind ik toch jammer. In het verleng daarvan, daarvan uh, afgelopen dinsdag... kwam de Raad van Europa met een kritisch rapport over Nederland. Discriminatie en racisme komt te veel voor in ons land. Uh, we staan in een, in een prachtig rijtje met Malta, ja. Moldavië... en daar uh, zijn we weer Rusland, ja. Toch nog overeenkomsten? Ja, toch? Ja, er uh, maar 40 pagina's en wij 70. Ja, ja, ja moet je It's kijken. Ja. Mohamed, is het erger gesteld in Nederland... met discriminatie en racisme dan we misschien denken? Um, ik denk dat het heel erg... Uh, Verborgen is vooral. Um, racisme bestaat, maar Nederland is, een, is, is zeg maar, ja, de uh, hoofdstad zeg maar, van mensenrechten en internationaal recht. En we kloppen zo altijd op onze borst, wij zijn zo goed en zo tolerant. Mm -hmm. Het woord tolerant vind ik altijd als een raar woord, alsof je iets. alsof je pijn moet je tolereren, mensen kan je niet tolereren. Dus ja, ik vind dat... heel een Mensen, moet je, je mee, mensen moet, je, moet je mee samenleven. Moet je mee samenleven en niet tol tolereren, ja. ja. Dus, uh, ja. Wat, wat, wat ervaar jij? Want je zei heb je hebt een kleurtje. Je bent ja. uh, uh, ooit uit Somalië hier naartoe gekomen. Precies, ja. Wat ervaar jij in het dagelijks leven waarvan je denkt... Ja, dat, dat, daar hebben mensen misschien niet eens ja. erg in dat ze het doen. Ja, kijk, uh, ik denk altijd als ik zelf uh, een sollicitatiebrief moet schrijven of zo... Dan schrijf ik een hele mooie tekst en dan kom ik bij mijn naam, ja. Mohammed... Denk ik oh. oh En dan schrijf ik toch m n, m n met Elmi op en denk ik van ja, ik wil Seriously? toch niet bij een werkgever die mij niet door mijn naam niet zou. Dus ik schrijf gewoon mijn naam van Looy Volledig. Dan kom ik daar, komt ook nog een donkere jongen binnen. Dan, dan sta ik al 2-0 achter. Dan weet ik, ik moet me bewijzen. Wacht, is dat zo? Of is dat jouw is dat je gevoel? Want dat is een rare vraag misschien. Of maar, um, waar toets dus dus je dus dat is natuurlijk dan? niet ik altijd, zeggen. maar nee. mijn gevoel denkt van ja, precies. waar ik naartoe ga, diegene heeft al een bepaalde beeld. Ja. Moment Elmi komt binnen. Oh, is ook nog een jongen met een kleurtje. Welkom. Kop koffie. En dan begin, dan begin je ja. te praten. En dan merk ik aan het einde van zo'n gesprek... dat zo iemand heeft van... ja, ik had toch een hele andere gedacht. En ik vond het toch prettig. Dus, dat zegt dus, dus daar zit dan de bevestiging in. Precies, van... ja, de bevestiging precies. van hoe het was. Ja. Ja, ja. Lamia, ja. jij uh, bent moslimaat. Draagt, draagt een hoofddoek. Ja. En uh, uh, daar is ook wel eens wat over te zeggen... in dit land, geloof ik. Ja. Door verschillende mensen. Nou, Ik, uh, ik ben bang dat ik... een uh, ik, ik woon in Apeldoorn en uh, uh, daar is uh, Apeldoorn is nogal ja, relatief blank, ook wel de buurt waar ik woon. En um, goed, daar heb ik eigenlijk niet heel erg last van. Ik moet zeggen, hoe ouder ik word en hoe meer ik mij begeef. Kijk, vroeger studeerde ik en merkte ik er niet heel veel van. En nu ben ik aan het werk. En dan merk je, de, ja, merk je het wel iets meer. Uh, eerlijk is eerlijk. Ik um, merk ook steeds meer in mijn omgeving van allochtone vriendinnen. Uh, die echt te horen krijgen. joh, uh, supergoed cv, maar uh, ik neem liever niet iemand met een hoofddoek uh, aan. Heb hmm. ik zelf ook meegemaakt. Dus ja, het bestaat, maar voor uh, waar je mee begon... dus dat Nederland of, of Nederland nou ook echt intole intoleranter wordt... Ja. ik denk, uh, om hulp te zijn, dat, uh, dat we uh, op de een of andere manier... Uh, anders zijn gaan denken over immigratie, uh, met z'n allen. Dus uh, toen met gastarbeiders, uh, tot nu is er denk ik heel erg veel veranderd. Uh, maar dat dat in de politiek niet altijd even... Dat men daar niet altijd even goed mee krijgt. Je ziet natuurlijk aan de ene kant de opkomst van partijen die, zoals de PVV. Die, die heel duidelijk zijn. Die, het, die en er openlijk. heel duidelijk over zijn. Maar je hebt ook partijen die gewoon een beetje wegkijken van alle problemen die immigratie met zich meebrengt. En ja. um, ook dat brengt problemen mee. Kijk, uh, als je kijkt naar discriminatie, dat heb je op, op twee manieren. De ene dat je uh, uitgesloten wordt omdat je ergens vandaan komt. Maar de andere ook dat je aangenomen wordt omdat je ergens ja. vandaan komt. En ja, dat ja, ja. laatste, Positief dat meen. wordt nogal eens vergeten. Ja. Uh, terwijl dat gewoon net zo is. Ik kan me ook voorstellen is. dat je. Mohamed Elmi onder je brief zet en als daar een Riyad veel zit, ook ja. uit de Somalië, die denkt nee hey, grozer en dat, dat je weer een pre hebt. Maar ja goed, die kans is te kleiner. Niet per se Somaliër. het gaat nee, dan nee, door, dat je door, ja, een, ja. door een Nederlander. Dat, ja. dat, dat die denkt oh een vatina of een moment. Ja precies, dat is mooi meegenomen. Dat is leuk. Dus dat is net zo goed weet je je moet het altijd wel vanuit twee kanten bekijken. Gaan we doen. Een van die overal. Ja, en dan Gaan we weer. van de een van die dingen die daar van de week ook speelde, was inderdaad dat het politiekoops van Den Haag racistisch zou zijn. Nou, deze band komt uit Den Haag en is absoluut niet racistisch. Ze zijn hartstikke jongen maken. Fantastische muziek. Uh, het bandje heet Time Here en daarvan hoor je het nummer A. Hij heet het album van Time Daarvan hoorde je de openingstrek. En die heet A. Ah, met vijf A's. Dat een hele grote punt achter de week. Je luistert naar BNN op Radio 1. We zetten zoals iedere vrijdag een punt achter de week. Deze week doe ik dat met columnist Lamia Ahawai, Mensenrechtenjurist en adviseur Mohamed Elmi. En politiek verslaggever voor het Algemeen Dagblad. Frank Hendricks. Um, nieuws, dat houden we even een beetje zwevend. En dat komt omdat, wat ik daarmee bedoel... is dat er zometeen vast iemand binnenkomt lopen... die ons iets gaat vertellen over een persconferentie... over uh, de mosterdgasfondst in Ede. En wat het allemaal voor gevolgen heeft. Dus dat zometeen. Meekijken kan naar deze schitterende tafel... Uh, waar ook borrelnoten en cola en baklava... en och, het is gezellig. En de drie prachtige gasten te zien zijn. Ga naar radio1.nl slash webcam... of druk op het knopje webcam op die brus op die bewuste site, dan kun je ons zien zitten. Rolof, het volgende ik vind, onderwerp. Ik vind het maar spannend met dat mosterdgas. Ik, ik ook. dat ja, dus is niet maar, niks namelijk, mosterdgas. Zo is het ook weer. We gaan het hebben over verkeersovertreders. En dan met name die die keer op keer in de fout gaan. Die moeten steeds hogere, steeds hogere moet ik zeggen, moeten krijgen. Dat zegt de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Veel plegers zouden dan vanzelf hun gedrag aanpassen. 6% van de overtredingen op de weg wordt gepleegd... door 0,1% van de automobilisten... Ja, stel je dat maar eens even voor. En die schobbyakken moeten dus harder in de portemonnee worden gepakt. Harder in de portemonnee worden gepakt. Dat zijn van die mooie uitspraken. Draaideur hardrijders dus steeds hogere boetes. Dan passen ze vanzelf hun gedrag aan. Zegt u het maar. Kan je toch niet op tegen zijn? Ben jij een uh, noodzwaren hardrijder? Eigenlijk? Ik rij wel hard, maar ik weet wel dat als ik een boete krijg... dat ik hem heb verdiend. Dus okay. als ik het daarna nog een keer doe... dan weet ik ook dat ik die boete weer heb. Verdiend. Je bedoelt dat je weet waar de flitspalen staan... en dat je dan je poot ja, van het gas haalt. Ja, precies. Ja, Frank? Ja, ik, ik ga ik ben toch een soort van veelpleeg, maar altijd net, net iets te hard. Dus ik rijd iedere dag, of niet iedere dag... maar als ik rijd, dan rijd ik langs dezelfde flitspaal. En soms vergeet je toch weer... en dan heb je zes, zeven, acht kilometer Precies, ja. te hard. Ja, dus als je dan... Maar dat zijn de, dat zijn de, dat zijn de rotsteboetes, hè? Dus ja. dus ja. En dus dan uh, dat je dan ook nog een progressief stelsel krijgt... Hè? waarbij je steeds uh, iedere keer meer gaat betalen dan... Uh, ja, maar zo'n prikkel helpt je misschien wel Waarschijnlijk dan? Waarschijnlijk wel, ja. Dat zijn toch... inderdaad van die impulsen die dan... Ja, uh... ja denk je, maar? Dat dat ja, het is uh... toch een mooie nivelleringmaatregel. Om er toch een beetje te op te letten op wat iemand verdient. Maar ja, ik zou dan toch zeggen als iemand echt drastisch te hard rijdt. Dus omdat ik, ik, ik doe ook wel eens vijf kilometer, twee kilometer te hard. Ja. En als het dan steeds opgaat, dan uh, zou ik al... In de en, hoogste groep zitten. Ja, in de hoogste groep zitten. Is het, is het niet handig, want wij hebben natuurlijk een puntenrijbewijs... voor mensen die net een rijbewijs hebben. Ja. Is het niet handig om dat gewoon voor iedereen in te voeren? Onder het motto, uh, als je gewoon echt notoire veel te hard rijdt... dat je ook op je 56e of op je 72e nog gewoon een puntenrijbewijs krijgt... en je rijbewijs kwijt krijgt. Nee, dan heb ik liever gewoon een hoge boete... dan dat ik mijn rijbewijs uh, ja? kwijt ben. Ja, je kan hem wel weer terugkrijgen, maar dan moet je ja, op door examen weet doen. weet ik, ja. Nee, maar stel je voor als je nou vijf keer of tien keer... twintig kilometer of dertig kilometer te hard rijdt... Ja, dan eh, vraag je toch echt om. En dat doe jij niet, denk ik. Nee. Wat is de, de hoogste boete die je ooit hebt gehad voor iets? Althans in met een auto dan? Ja, met bellen. En dat was, toen, uh, dat was toen echt best wel, dat was 200 nog wat. Ja, dat is flink. Ja. Ik heb hier in Zwitserland uh, te hard gereden. Die hebben ook behoorlijke boetes. Uh, ja. Per ongeluk door rood gereden. Ja, ja per ongeluk. Per ongeluk door, <laughs> per ongeluk door per rood gerecht. gereden. Hoeveel is dat zo? 150 ook uh, hè? Zoiets? 220. Meer? 220 zelfs. Goed, dat gaat dus straks nog hoger worden. Als, ja. het, uh, als het even kan. Goed, hier zetten we ook een punt <laughs> ja. achter. Uh, het normale nieuws van half tien met Helene Ekker. Dit is Radio 1. E. In een kelder van een flatgebouw in Ede is gisteren mosterdgas gevonden. Dat zegt de Edese burgemeester van der Knaap tegen Omroep Gelderland. De flat is daarom ontruimd. Defensie controleert vandaag of er geen gas is vrijgekomen. De eigenaar van de kelderbox is vorige week overleden. De man die leraar natuurkunde was, had als hobby chemische stoffen. Hij had een verzegelde brief achtergelaten voor zijn broer... waarin hij waarschuwde voor zeer gevaarlijke chemische stoffen.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 En de AEX heeft vandaag de hoogste stand van 2013 bereikt, 385,73. Beleggers waren positief over meevallende groeicijfers van de Chinese economie... en opgelucht over de tijdelijke oplossing van het Amerikaanse begrotingsprobleem. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 10 graden. Morgen is het droog met af en toe zon en het wordt dan 14 tot 19 graden. Radio 1, Erik Kortom, BNM Today. Ja, we draaien hem van de week ook al. Uh, lieve mensen hier aan tafel, luister goed. We gaan er zo meteen ook nog kort over praten. Het is namelijk de nieuwe single van Marco Bossato En die heet Muziek. Soms raak ik verdwaald ergens in de tijd. Ben ik de algehele zin van het leven even kwijt. En juist met al die mensen hier om mij heen.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 Ja. En het spreekt alle talen. Het geeft ons motivatie. Als we bang zijn om te varen, het laat ons af te Als onze gedachten razen, maar in een andere fase, brengt het ons juist in extase. Nu is het tijd om stil te zijn. En nu is het tijd om los te gaan. Muziek helpt mij om stil te zijn. En muziek helpt mij weer op te staan. Dus als ik in de tijd. De lucht trilde van de week een beetje van opwinding boven Nederland... en mijn moeder had die pijn in de knieën... die ze normaal alleen heeft als het hard en lang gaat onweren. Wat was er aan de hand? Marco Borsato bracht voor het eerst in twee jaar een nieuwe single uit. Je hoorde hem net, muziek heet hij... En liedjes van Borsato die zijn net als het kopen van een worst of trouwen met een weduwe. Je weet nooit wat ze er allemaal in gepropt hebben. Nou, in dit geval rap, bombastische strijkers, opera, filosofische teksten, rococo, jugendsteel, dance. Het is allemaal in 3 minuten 45 gecomprimeerd. De nieuwe single van Borsato hield het hele land flink bezig. Op straat was het het gesprek van de dag. Ik vind dat uh, schokkend inderdaad. Ja, We zijn net terug van vakantie, dus ik had het niet, uh, <laughs> nog niet gehoord. Maar, we hadden uh, het nog niet gehoord? Nee, ik had het nog niet gehoord. Ik hoorde het nu net uh, van u, maar ja... Uh, yeah. Treurig, ja. Gaat ja, je in de Triest, zeer triest, heel triest. De echte Borsato-fans we waren wel lyrisch. Marco is helemaal terug, was daar de tendens. Maar wat vindt De Tafel? Inderdaad, De Tafel. Nog steeds hier aan tafel. Columnist Lamia mensenrechten, mensenrechtenjurist Mohamed Elmi en politiek verslaggever van de Algemene Dagblad Frank Hendricks. Die vond het mooi. Nou, oké. Okay. Ga ik rephrase the question. Uh, wat, is het, wat is het? voor soort liedje, uh, Nou ja, volgens mij dacht hij: ik ga doen wat ik de, alle, alle muziekstijlen die de afgelopen ja. twee jaar uh, voorbij uh, zijn gekomen. Die uh, ga ik gewoon in één liedje. Dan heb ik een soort van samenvatting. Ja, het is vreselijk. Maar ik moet wel even de nuance maken. Vroeger vroeger. Mm. Uh, toen vond ik de liedjes van Marco eigenlijk nog best leuk hoor. Ik leef niet meer voor jou en zo. Dat vond ik allemaal best oké. Okay. Nou ja, we hebben het er van de week inderdaad ook over gehad. Want dat, dit is... Hij, hij, hij uh, uh, liet zelf weten. Hè, met je tijd meegaan en zo. Maar is, is dat iets wat hij dan... Uh, dat doet hij nu. Maar moet hij dat doen? Of moet hij juist bij dat soort liedjes blijven? Nou, die ik hij denk dat nodig. hij gewoon bij zichzelf moet blijven. Want dit vind ik een beetje klinken als een uh, iets wat oudere man die alsnog hip probeert ja, te doen. En Ali ja. weer uit de kast getrokken. Ja, wie kent Ali nog qua als... als rapper. Als televisieman. Ja, ja, dat is hij tegenwoordig. Maar ja, ik, ik vind het een beetje een mislukt liedje, maar ik, ik wil ook weer niet te zuur doen. Dus ja, ik weet niet. Er zijn vast mensen die het wel mooi vinden. Frank. Bijvoorbeeld. <laughs> ja, nou, ik vind niet mooi, maar ik vind het wel een beetje flauw. Hè. Zoals nu ook die teksten worden dan weer helemaal geanalyseerd. Ik bedoel, dan denk je, ja, dat kun je bij heel veel songteksten. Absoluut. Dus, uh, ik heb als naar Oasis of zo die teksten gekeken. dan denk ik echt van dat iemand die heel veel pillen op had. Ja, en dat, dat denk ik ook een beetje bij deze muziekcombinatie. Maar ja, goed. Uh, ik, ik las op, op YouTube, toen heb ik even naar dat nummer geluisterd. En zag ik heel veel positieve reacties. Ja. Echt uh, 300.000 kliks al. Dus ja, uh, ja. 300.000 mensen kunnen misschien niet uh, ongelijk hebben. Ik weet het niet. Ja, dat weet ik ook ja. niet. Maar het is, het is uh, um, kijk, de, de, de die-hard fans vinden het volgens mij unaniem uh, redelijk mooi, toch? En het staat ook op één Ja. Het ja. staat op 1, Er is hier een markt voor. Ja. Ja. Ja, maar dan is het, is het, heeft het toch gewoon nummer één in de iTunes, inderdaad. Ja, is, is dat zo? De, zijn wij een land van, uh, want Marco probeert dan iets, hè? Zijn wij, een land, zijn wij nog steeds het land van, uh, van, als we het over tolerantie hebben, <laughs> op het moment dat je dit probeert, echt dat mooi, we je he? gewoon echt op een keer bij je knieën afwikken? Ja, hey, ik, vind het best wel, ik vind het best wel dapper. Ik vind het echt een dappere poging. Maar het is mislukt. Um, ik, ik vond ook vroeger Marco Bazzato echt goede liedjes. En hij had een eigen geluid. Mm. Het was Marco Bazzato. Hij was geen René Vroger. Hij was geen uh, Gerard Joling. Was Marco. Wat vind je ja. dapper aan? Hij maakt een liedje. Ja. Nee, wat ik dapper vind is dat hij zeg maar, iets anders gaat zoeken wat, niet, wat je niet van hem zou, ver, zou verwachten. Dus dat, dat vind ik dapper, maar het is gewoon niet, het is gewoon niet gelukt. Oké. Okay. Ja. Moet deze, uh, deze zanger, want hij is een hele goede zanger, ja. uh, uh, en uh, de combinatie met John Newbank heeft in het verleden ook prachtige liedjes opgeleverd, ja. moet hij het nu gewoon, laten zeggen, op een kruk met een gitarist ernaast... en gewoon mooie singer-songwriter liedjes gaan doen? Ja, maar ik denk, het, is maar, het is maar één zing. Dus ja, de hele CD komt nog, dus misschien staan een bol, ja, bomvol Marco bossato liedjes op. Zeg maar. Goed. Dus, eh. We gaan het meemaken. <laughs> Wacht. Dank jullie wel, want we zetten hier ook een hele grote punt achter bij deze. Doe Heugelijk nieuws woensdag van de andere kant van de plas. Democrats en responsible Republicans kwamen samen. De eerste government shutdown in 17 jaar is nu open. Over. De Amerikaanse ambtenaren moesten gisteren twee, eh, na twee weken... weer zichzelf van de bank hijsen om aan het werk te gaan. De shutdown is daar voorbij en het schuldenplafond is verhoogd. Dankzij een akkoord tussen Republikeinen en Democraten... kunnen de Amerikanen in ieder geval tot januari... vrolijk doorgaan met het vergroten van hun schuld van 17.000 miljard dollar. Het akkoord had wat voeten in de aarde... en heeft het imago van de Amerikaanse politiek geen goed gedaan. Dat vond ook de president. De Amerikaanse mensen zijn helemaal up met Washington. At a moment when our economic recovery demands more jobs, more momentum, we've got yet another self crisis that set our economy back. And for what? Dat moet de volgende keer dus allemaal anders. I want to thank the leadership for uh, it won't be in the Obama verwoordt het hier netjes, maar tussen de regels door zegt hij eigenlijk... stel het je opgefokte kutrepublikeinen, doe de volgende keer eens <laughs> normaal... en probeer niet je fucking zin te krijgen over de rug van alles en iedereen. <laughs> Als hij het een keer zo zou doen... Nou goed. En schuldenplafond, de dus. staatsschuld van de VS. Uh, je zei het al, Roelof, 17.000 miljard euro. Uh, Bert Wagendorp heeft in, uh, op een uh, filmpje uitgerekend... dat Matthijs van Nieuwkerk daar 34 miljoen jaar DWDD ja. voor kan presenteren... en dat we er 2 miljoen JSF's van kunnen kopen. Nou, dat is toch prachtig. Um, die schuld, hè, Frank, dat is natuurlijk iets wat je nooit meer af kunt lossen. Daar hadden we het van de week over. Dat, dat krijg je, dat, daar gaat het ook niet om, het gaat om de, om de rentevoet. Nou hebben ze dus een, een periode... Van een, van een paar maanden voor elkaar gekregen... en dan straks in januari eh, februari begint het hele glazen weer overnieuw. Is dit gênant of is dit echt, zoals Senator Reid zei in de, de, in de Senaat... historisch? Of historisch gênant? <tiedacht> Nou ja, het is, kijk, de Democraten zetten dat ook heel erg zwaar aan. Hè. Die, die geven nou, inderdaad toch een beetje de schulden aan de, aan, aan de Republikeinen. Kijk, ik, op zich, uh, dit is iets wat al uh, ook vorig jaar heeft gespeeld. Hè. Er is al een heel boek over geschreven over die uh, budget war. En die gaat gewoon door. Hè. Ik bedoel, het is nu tijdelijk uh, onhold, maar die gaat straks na kerst weer verder. En het is eigenlijk toch een soort ideologische strijd. Hè. Die Republikeinen willen een kleine overheid. Dat betekent dus weinig uh, schulden maken. Uh, gewoon uh, terug, snijden in die overheidsuitgaven. Uh, en daar, daar grijpen ze deze begrotingsonderhandelingen steeds uh, voor aan. Dus het, op zich is het eigenlijk wat je ziet: een politiek strijd die ook daar in Amerika leeft. Hè. Je hebt gewoon heel veel mensen in Amerika die vinden dat die overheid kleiner moet. Mm -hmm. En uh, ja, kijk, Amerika heeft toch een systeem uiteindelijk, denk ik, dat wat traag is. Hè, wat wij ook hebben. Maar uiteindelijk zie je toch dat ze dat. Weer, vaak weten op te lossen. Dus ik, ik ben niet zo pessimistisch als heel veel mensen over de Verenigde Staten of de of Amerikaanse economie. Ja. Maar ik, als je al goed naar Obama keek en luisterde, dan sprak duidelijk zijn irritatie ja, over tuurlijk. het feit dat een klein, ook nog eens een keer een klein gedeelte, het, rechter, het uiterste rechtergedeelte van de Republikeinse Partij, een, een, een wereldmacht 16 dagen lang in gijzeling kan houden. En dat dat straks gewoon weer kan. Sterker nog, ze hadden het, ze hadden het stel in, afgelopen week ook nog anders kunnen stemmen. Hebben ze gelukkig niet gedaan, waardoor het aangenomen werd. Maar dat kan dus. Dat kan, maar dat, dat is het Amerikaans systeem. Gewoon met die oorlog in Irak hebben de Democraten ook wel zo'n filibus niet zo lang. Hè. Dit ja. was dan echt een filibuster destijds gedaan. Dus op zich is dat het systeem. Hè. Dat bestaat al heel lang. Hè. Daarom heeft het ook zo lang in Amerika geduurd. Dat bijvoorbeeld burgerrechten voor Afro-Amerikanen eindelijk door die senaat kwamen. Maar dat is een systeem wat heel erg traag is. Ja. Maar uiteindelijk. Uh, weten ze toch vaak een oplossing te vinden... na zo'n lange politieke strijd. Want dat is het eigenlijk, ja. een ideologische strijd. En die zie je gewoon in het congres. Ja, is dat een weergave van, van een discussie... die ook in de Amerikaanse samenleving wordt gevoerd. Lamia, is door, door dit Amerika... laten we zeggen, weer gezakt... op de achtingsladder... van, uh, van, van, van grootmachten in de wereld? Ik bedoel, moet, of of nou, valt dat wel mee? Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt... Uh, ik, ik vind het wel grappig. Je noemde het net een oplossing. Maar ik vraag me dus heel erg af: is dit nou een oplossing? Ja. Want je gaat eigenlijk je schuldenplafond verhogen. En dan op een gegeven moment raak je dat weer. En ga, mm. wat ga je dan doen? Ga je het dan nog een keer verhogen? Ja. Komt hij dan op een gegeven moment druk einde <lacht> ja. aan? Of weet je wel, ja. ik, ik, ik vraag me heel erg af. Het, het politieke spel vond ik heel erg interessant. Maar ik vind het financieel-economisch eigenlijk net zo interessant. Want tot hoever kun je dat eigenlijk ik kan zeggen, wat Begrijp jij het nog? Dat op het moment dat er gezegd wordt: van nou, nu is het schuldenplafond verhoogd. Dus de. En dan, en wat, wat werd er nou gezegd? Oh ja, dus de. de, de uh, de, de regering van de Verenigde Staten kan weer gewoon vrolijk gaan lenen. Ja. Ik denk, ja. hè? maar wacht even, lenen. is toch ook om terug te betalen? Maar dat is dus helemaal niet zo. Het gaat echt alleen om, om, om een schuld. Ja, schu snap jij het eigenlijk, Moment? Nee, nee. Ja, het is, maar, het is best zich, wel technisch. De, de, de, de staat kan gewoon schuld hebben. We hebben ook schuld. Ja, dat snap hè, maar ik. Maar zijn meer dan 100%. En op zich is het opmerkelijk: Amerikanen lenen nog steeds. De Amerikaanse overheid lenen nog ontzettend goedkoop. Hè? Die rente is dus heel ja, laag. Ja. Dus blijkbaar willen mensen toch heel graag zaken doen met de Amerikaanse overheid. Dus. Ja, goed. Je kunt inderdaad een heel groot punt maken van die staatsschuld. Je ziet toch dat het overheidsakkoord ook al eigenlijk uh, terugloopt in de Verenigde Staten. Dat het economisch ja, iets beter lijkt te gaan. Dus uh, die staatsschuld is misschien, daar, daar fixeert iedereen zich rol. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo belangrijk. Uh. Oké. Okay. Ja. Nou goed, we wachten januari en februari af. Dan gaat het spelletje waarschijnlijk ja. opnieuw Dok. op de wagen. Hier zetten we er in ieder geval BNL een punt achter. Today. Zet een punt. Achter de week. Ik heb het genoegen om, want dat, dat meen ik echt. En dat is het ook echt om ieder jaar voor 3 vm Series Request richting het Afrikaanse continent af te reizen om daar reportages te maken over weliswaar niet zulke hele prettige dingen. Dit jaar staat voor de actie 3 vm series request. Het kindersterfte aan de hand van diaré Centraal. Dus ik ga straks naar Burundi. Naar een plek waar cholera-uitbraken zijn. Dus echt leuk is het niet. Maar ik heb er al wel vast iets meegenomen. En dat is muziek uit Burundi. Want dat hoor je eigenlijk nooit op de Nederlandse radio. Dus ik dacht, weet je wat, dat ga ik nu vanavond gewoon laten horen. Ook om mezelf een beetje alvast in die sfeer te helpen. En om dit eens een keer op de radio te laten horen. Dit is Maza. Muziek uit Burundi, je Maza. Rolof. In Carré is op dit moment het televisierring Gala bezig. De ring zelf, die wordt net na onze uitzending uitgeraakt, uitgereikt. Ik heb wel een tussenstandje, hier op mijn scherm. Uh, op de eerste plaats staat nu Wie is de Mol? Tweede, Flikker, Maastricht en uh, derde Divorce. Maar dat kan dus nog veranderen, die wordt na tienen... Uh, uitgereikt. Er zijn al wel wat andere uitslagen. We hadden het hier net even over dat het een publieksprijs is. Toen riep Mohammed, nou, dan heeft Zwarte Piet vast gewonnen. <gif> Die was niet genomineerd, maar wel bijna. De Gouden Stuiver is naar het Sinterklaasjournaal gegaan. En de uh, gouden, het zilveren moet ik zeggen, Televiziersterren zijn ook uitgereikt. Even kijken of jullie dat een beetje in kunnen schatten. Bij de mannen waren genomineerd Art Royakkers, Johnny de Mol en Jeroen van Koningsbrugge. Erik, laat ik bij jou beginnen. Wie denk je dat gewoon heeft? Uh, um, Art Royakkers... Ik hoop op Jeroen. Je hoopt op Jeroen? Ik Uitrooyakkers. Uitrooyakkers. Ja. ja, dat is allemaal mis. Het was Johnny de Mol. Ja. Ja. <laughs> en bij de vrouwen Chantal Jansen, Linda de Mol en Wendy van Dijk... omgekeerde volgorde. Chantal. Chantal Jansen. Linda de Mol. Linda de Mol. Ik hoop ook Linda. Linda. Chantal. Nee, is, uh, de, de familie de Mol heeft een goede avond. Inderdaad, Zo. Linda pakt de zilveren televisierster... bij de vrouwen en Johnny bij de mannen en... Uh, ja, de ring dus straks. Iets net tien nu. Ja, want dat, die zou dus kunnen gaan naar ofwel Divorce, Flikker, Maastricht... En Wie is de mol? Je zei net al dat Divorce helemaal onderaan bundelde. Ja, maakte... maar ik weet natuurlijk, ik heb hier geen zicht op uh, of dat drie stemmen scheelt of uh, nee, het achtduizend. Maar het, is, het, ja. het is, even voor de duidelijkheid, het is geen juryprijs. Dit is echt ja. een, uh, een, uh, een publieksprijs. Dus mensen sms, mensen kunnen dat, nu ja. nog sms'en ja. Moment van deze drie. Welke zou het worden, denk je? Uh, Divorce. Ja? Ja, uiteindelijk wel, denk ik. En waarom? Um, ik heb het een beetje gevolgd, omdat mijn vrouw daarnaar kijkt. Goeies, moest op, ja, ja. Het heet, goeie smoes altijd. Let op, Mohammed. Het moet. heet Divorce. Om te weten wat je niet moet ja, doen. Ja, ja. Okay. Heel goed. Die, ja. die gaan het worden. Dat, je, dat is leuk. Goed gespeeld. Ja, ja ik vond het goed, goed, goed voor, uh, voor een uh, commerciële zender. Oké, okay. Frank. Ik ken eigenlijk alle drie de programma's niet goed. Maar die heb ik inderdaad ook eens met mijn vrouw uh, gekeken. met je vrouw. En Hilpert. We, <laughs> We zijn dat wel elkaar. Ja, dus... ja, maar wie zou het van deze drie kunnen worden? Of moeten worden? Uh, nou ja, de of Flikker... Zijn nog flik, Flikker Maastricht. <laughs> Flikker Maastricht. Heel goed. Lamia? Oké, okay, de stemmen zijn verdeeld, want ik ga voor wie is de mol. Kijk eens even, ja. een mooie verdeling. Uh, er zit natuurlijk volgens mij de vijfde, ja, vijfde jaar op vaak. rij, zeven ja. keer genomineerd en nog nooit gehad. Dus ja. dat is een beetje dus geef vreemd. ze eindelijk die prijs, jongens. Het is toch eigenlijk een beetje vreemd dat dat dan dat, dat nog elke keer niet lukt. Dat ze elke keer dus wel naar de eindronde Ja, het is een fantastisch onderzicht. programma. Ik weet niet of je het kijken, maar het is echt... Ik, Meedoen ik is al, al belangrijk hè ja, meedoen, meedoen is ook belangrijk, inderdaad, Mohamed. Goed, dat uh, een mooie, mooie verdeling op deze tafel. Uh, hartstikke goed. De, hier zetten we ook een punt achter. Tenminste, na tienen wordt er definitief een ja. punt achter gezet... want dan is het bekend. Roelof. Ja, we gaan naar het onderwerp waar heel Nederland al de hele avond... Wacht, in de kortom. Want als je wel eens bij de tapasboer zit en je denkt... wat zijn die inkvisringetjes eigenlijk mooi rond? Nou, dat kan kloppen. Want ze blijken soms helemaal niet gemaakt van inktvis... maar van varkensanus. Inderdaad, je hoort het goed. Van biggerkontgat, van zeugerekte van Zwijnenaars, oftewel de zilveren televisierster van Ocky de Octopus... Dat beweert tenminste een cda europarlementariër Esther de Lange heet ze... die niet geheel toevallig ook lijsttrekker wil worden... en dus alle publiciteit goed kan gebruiken. Een percentage kan ze niet noemen... maar volgens de Lange komt het geregeld voor... dat een gepaneerde krulstaart komt of berengat op je bord ligt. Nou is voedselfraude natuurlijk nooit netjes... maar is varkensanus ook echt vies? Dat vroeg ik aan kok Pierre Al zie je de varkensanus. Die kom je echt wel een keer tegen. Ik bedoel, het is een, een, een, een, een, een vleesstuk van de het het darm. Nou, als je vleesborsten gewoon worsten met vlees eet, dan eet je gewoon darm. Dus dat is helemaal niet zo gek. Dus ik snap helemaal niet waar maar dan... Uh, alleen het woord anus dan is misschien wat raar. Ja. <laughs> maar als je goed was, is er niks van de hand. Nee, nee, nee. Nou, voor de liefhebben ontlokte ik ook nog even een varkensanus receptje aan Pierre. Ja, nou ja, ik zou zeggen van uh, goed wassen, <laughs> uitkoken, uh, en uh, met zout. En, en dan, uh, uh, de over, uh, de, dan grote plakken van snijden, dat het mooie vellen worden. Van een mooie in de oven en dan uh, ja, chips van maken, helemaal laten uitbakken. Tot je dan heb je aan chips. En dan kun je alle smaakjes <laughs> geven met paprika of met curry nog een beetje op en doen. Dan heb ik gewoon, nou, ik zie helemaal vormen. Uh, die we aanbieden. bieding. BNN. be an -chips, ja, ja. Nou, we hebben dat natuurlijk meteen even gemaakt. Ik vind die zelf met paprika het lekkers. Dat is het linker bakje hier op tafel, ja. jongens. Schij, ik uh, leef je uit. Calamaris dus, uh, of varkens, iedereen schrok zich een beetje een hoedje aan tafel. Uh, nou, het is niet het. Is allemaal, het, is allemaal, het, is allemaal, het is allemaal goed spel. wat hier staat. Um, Lanny, hè, jij, eet geen, jij eet geen varkensvlees, ja. maar wel uh, inktvissering. Misschien. ja, Sterker nog, ik ben er gek op. Ja. Maar jongens, ik heb goed nieuws. want ik, ik lees nu op de site van de Telegraaf... dat uh, de CDA-Europarlementariër... Uh, die dit allemaal heeft uh, gezegd... Uh, dat, uh, dat ze laat weten dat, uh, dat die gefrituurde varkensanus... niet staat in het rapport waar ze, het, waar ze eerder wel naar verwees... van het ja. Europees parlement uh, over voedselfraude. Maar dat ze het heeft van horen zeggen. Oh, dus ze heeft gewoon ja, een lekker het broodje afgegeten gegeten. Misschien een, zelfs al. Het zal ergens op een lijstje staan. Misschien, uh, misschien heeft ze wel zelf een broodje afgegeten. Ja, dat misschien is het dat, dat het. Maar stel je voor, zeg ja, dus jongens op de radio dat er veel onderzoek naar werd gedaan dus dat het wel uh, toch zelf klopte. heeft zij ook nooit hard bewijs gezien ja ze zegt ik, ik heb het hier voor me staan ze ja. zegt de voedselfraude met inktvislingen staat inderdaad niet in de top 10 maar hij komt later wel voor in de lijst van voedselfraude ja. ze ja. vertelde erover toen een journalist haar ernaar vroeg uh, in het rapport wordt het geval niet genoemd zegt maar ik ben het zeker tegengekomen waar dat dan was vermeld dit verhaal niet maar een groot handelaar van inktvislingen gaf aan dat hij zelf schone ringen heeft ja, Joep, maar dat hij wel weet dat het in de business gebeurt. Even voor de mensen die denken, ja, nou wil ik het ook zien ook. Dat kan, want wij hebben inmiddels daar een plaatje van. Het is ongelooflijk, maar waar op de webcam of op onze... Ja, op de webcam is er een plaatje te zien. Gaan we nu allemaal niet <lacht> naar kijken hier, want dan is de uitzending <lacht> afgelopen. Maar op radio1.nl-webcam kun je dat zien. Schitterend. Uh, maar even, want waar staat dit voor? Dit staat natuurlijk voor voedselfraude. Hè? Ja, en dat is, ja. dat is namelijk wel echt, ja, een, echt ja, een probleem. Ja. Want Lamia, uh, uh, als je halal wil, uh, wil eten, dan moet je daar je best voor doen, denk ik. Als je gewoon, laat hem zeggen, bij de supermarkt en, en voor jou allemaal hetzelfde ja. neem ik aan, Precies. moet je daar je best voor doen. Ja. Om, dat, om, om goed te kijken wat, wat er nou eigenlijk in zit nou ja, ja, allemaal je ook gewoon als je iets als je weet ik veel, als je een pizza of zo koopt dan kijk je altijd even naar de ingrediënten maar ja, ja. blijkbaar als ja. Je met de ja. ja als er ja voortaan als er staan toch even terugleggen. Maar het is natuurlijk veel, inderdaad het veel breder verband. Ja. We hebben het is echt zoveel veel naar de paardenvlees en wilde uh, ja. en uh, allemaal weet ik veel wat. Ja, maar even want ik vind dat toch wel interessant uh, uh, als je uh, als moslim dus je, je, je, je goed je, je juiste voedsel tot je wil nemen mm -hmm. en dat mislukt een keer, omdat je uiteindelijk hoort dat er iets anders in ja. zit. Is dat, wat, wat heeft dat voor consequenties nee, voor je jou? Ja. Ja. Want je, want je, want je NIA, zeg maar, je ja. intentie was niet om, om dat, dat te doen. Okay. Precies. Ja. Dat, dat vroeg ik me af. Dus daarom ja. nou, ik het even. Nee, ja, het is geen ramp. Frank, uh, uh, wij, wij verbreiden voedselfraude. Wij moeten toch nog wel uh. kunnen blijven weten wat er in ons, in ons vreten zit. Let jij, let jij erop en ben jij een bewuste voedselkoper? Nee, helemaal niet, nee. Nee? Ik vind het ook wel erg creatief dat iemand in zijn slachthuis staat van wat gaan we hiermee doen en die dat ze komt. dan uh, ja. <laughs> Maar uh, ja, nee, ik let er helemaal niet op. Ik bedoel je gaat er toch vanuit dat het uh, in orde is en ja. Uh, ja, ik probeer wel zo min mogelijk bewerkte producten dan te kopen. Dus ja, daar gaat het meestal ja. mis mee. Ja. Dat daar, daar kan van alles mee gebeuren. De lasagne die via uh, een route via Roemenië weer terug naar ons eigen land komt of god mag weten waar we ik zeg als het lekker is, is het lekker. Ik bedoel ja. als die in Ja, blijkbaar eten mensen het wel. We vinden mensen het lekker. Dus je kan jezelf dan de etische vraag stellen. Het lijkt wel wel lekker. Het is wel goed met maar ja, wat, ik ja. toch, wat ik toch zo erg vind is, we wonen wel in Europa. En Europa is wel één. Dus er zijn zoveel regels om te ja. En voedselveiligheid. Alles is echt dichtgetimmerd met wetten. En toch dat er elke ja, keer Je moet het weten, dat misgaat. is het. Ja, Kijk, precies, ik bedoel, als ik varkens ja. anders wil eten, dan moet ik dat kunnen krijgen. Ja, maar maar ik moet wel weten ja. dat het erin zit. Ja. Goed, ook daar een hele dikke punt in. A, a, achter, bedoel ik. Oh, jezus. Sorry. Er is nog oh, een talent award uitgereikt, geloof ik. Uh, is mij niet bekend, maar... Oh, nou, die gaat, naar, die gaat naar, naar Kees Tol. Oh, echt? Ja, serieus. Dat is Inderdaad, nou goed. Ik bedank uh, mijn gasten van, van vanavond. Ik bedank Lamia, ik bedank Frank ik bedank voor een, voor een mooie avond. En een heel goed weekend. Wat ga je ja, doen? Ga je, uh, ja, nee, no, weet ik niet, misschien. Oké, okay. Frank, ga je wat leuks doen in het weekend? Ik uh, ga iets met mijn kinderen doen. Oké, okay. <laughs> <laughs> dat is altijd goed in het ja. weekend. Mohamed, ja, heb je nog iets moois op de rol staan? Die, die worst dan? kijken. Nee, die, uh, <laughs> met je kinderen in dit geval. <laughs> <Ja>. <laughs> goed. Een mooie weekend, jou van Loef. Ik wil eerst even iets van. Je. Heb je nog belt genoeg? ik wil, ik wil schot, nog op het glikken strikt stemmen. Morgenavond maar ik... maar om ja. 7 uur, de heren-divisie. Door Heer Riegels, Feijenoord. De voorzitter, RPC, Roda. Ja, via de Latse. Utrecht, is En op kort voor 9, Twente, Ajax. De Ajax komt er en wordt En de hele Vitesse. Ajo, ho, ho. En langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 ABN AMRO staat voor enorme veranderingen. Je bent jager of je bent prooi. Binnen vijf jaar is deze bank 100 miljard waard. Voorzitter, ik constateer dat u heeft gefaald. De bank gaat kapot. wat die jaren zouden ze me geven. De prooi. Vanaf morgen bij de VARA op Nederland 2. De een kiest voor een bladblazer van stiel omdat die kwaliteit hoog in het vaandel draagt. De ander omdat die bladblazer gewoon heel comfortabel draagt.